Een van de vele, vele, vele hits van uh, de Fortops. Aan het begin van tweede uur van de show. What is a man? Alweer uit 1969. Welkom bij het tweede gedeelte dus van de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen. Ja, met geweldige muziek tot 12 uur. En straks een reportage van Jeroen van Gent ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg uw mening. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. En wat uw mening was op zijn vraag, dat hoor je straks natuurlijk hier in de show. Dus blijf lekker luisteren. En intussen hoor je nog een Temple Motown hit, maar dan van The Temptations. Papa was de rolling stone. Goedemorgen.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 That's fake. Ik heb een beetje een luie bui vandaag. Daarom twee lange nummers achter elkaar. Eén uh, van de Temptations. Papa was a rolling stone. Ja, die ging er zes minuten tegenaan. En deze albumversie van The Promise You Made. Van uh, Cocker Robin. Straks over een uh, minuut of tien, twaalf. Een uh, reportage van Jeroen Vergent in de show. Um, en hij vroeg de mensen op straat. In zijn straatinterview uh, van vandaag. Met wie heeft u de grootste lol Hmm, misschien kun je dat ook eens bij jezelf bedenken. Met wie heeft u veel plezier? En eh, misschien komt uw antwoord wel overeen met de antwoorden van de mensen op straat. Dus, stay tuned. En nu we toch richting carnaval gaan, nog maar alvast een voorproefje van set toe. in de bouwvakkers van Goldbad. Jawel, noodgeval. En zit toe dus met tutti Dinolo. Omdat het over voor vier weken precies al carnaval is. En wij hier alvast in de stemming proberen te raken met oude en nieuwe carnavalsnummers. Dus blijf lekker bij ons. Ook al woon je niet in het katholieke gedeelte van Zijf Vlaanderen. Wat een gezellige familie is dit, zeg. Sisters Lange. En we are family, natuurlijk. En een mooie klassieker, zou je kunnen zeggen... van The Marmalade Loving Things. Hierbij ZVL. Uh, Wim Sonneveld had het ooit in uh, 1971 over de Lach, Weet u het nog? Ik vraag u af, meneer Sonneberg... waar is de Lach op heden gebleven? Dat vraag ik u af is er nog humor. Met wie heeft u trouwens de grootste lol? Jeroen van Gent ging de straat op. Jawel, vroeg u. En natuurlijk, hier zijn ze, uw antwoorden. Ja, alle problemen kennen we nu wel. Maar humor is toch wel heel belangrijk. Ja, en waar zit hem dat in? In uzelf? Komt dat uit uzelf? Of kunt u dat ook delen met iemand anders? Een vriend, een bekende, een familielid of iemand op uw werk... Met wie heeft u de grootste lol? Is er nog humor in 2025? Ja, mag ik u wat vragen voor de radio? Zullen we doen? Ik heb leuke vragen. Vijf minuten waar we afspraken. Nou, ik heb als van die lichtvoeten gevraagd. De man bij het hond vragen. Met wie heeft u de grootste lol? Met wie heeft u nou de grootste lol? Die zegt van ja, dan kun je echt lachen. Of... Nou ik, Misschien... ik kom net uh, van mijn werk en met collega's heb ik wel een grote lol. Dan kan je wel lachen, ja. Dan kom ik altijd wel graag. U bent weekbladjournalist, hè? Mag, mag, mag ik wel zeggen. Ja. Uh, hoe gaat dat dan? Wordt dat niet te gekke stokken met nieuws, hè? <laughs> nee, nee, we zorgen dat het in de krant altijd netjes blijft. Ja. Maar je kan onderling, ja, het is ook wel een kantoor, als je wel. Ja. Dus je moet gewoon dus, uh, wat uh, vrolijk doen met elkaar. Leuk verhaal vertellen, grap vertellen, uh, ja. Er gebeuren ook leuke dingen, tenslotte. Maar ja, geluk... ook... gelukkig wel. wel ja. Leuke berichten, ja. Ja. Ja. En uh, in, in zoverre lol, is dat essentieel ook voor u? Dat je zegt, van, nou ja, uh, als ik dat niet heb, dan is het niet leuk. Ja, het moet toch wel uh, leuk zijn. Ik denk dat je dat ook toch merkt aan je werk. Of daar met passie en, en vreugde aan gewerkt is. Ik denk dat anders dingen heel saai worden. Dat lezen we terug in de krant. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja dat zie je gewoon aan de sfeer van het product. Uh, dan. Ja. Met wie heeft u de grootste lol? Nou, met mijn vrouw over het algemeen. Ah, ja. Die trekt ja. een heel bedenkelijk gezicht. <laughs> nou, moe. <laughs> nee nee toch? hoor. Nee, want uh. we, we bedoel, de kinderen zijn de deur uit, we zijn uh, met pensioen, en ja. we, we hebben het goed samen en we doen leuke dingen. Nou, en, uh, dus, dat is juist. Dus, goed. dus, dus hebben we hebben best uh, op onze manier lol. Ja. ja. Met wie heeft u de grootste lol? Met mijn collega's. Ja. ja, ja. Daar kan ik wel mee lachen. Op het werk? Op het werk, ja. En is het dan tijdens het werk of alleen maar een lunchpouse? Nee, het tijdens het, het werk ook wel. Uh, tussendoor uh, ja, en ja. Nou, wil ik een beetje weten wat het is wat voor werk u doet dan? Ik werk op een polykliniek in het ziekenhuis, nee. een Bali medewerker Nee. En ik heb ook wel eens lol met patiënten. Ook wel lol met mijn collega's. En uh, ja, af en toe een grapje. Daar hou ik van. Je ja. zou het niet verwachten. Nee. nee, maar dat ziekte... moet wel. Omdat juist omdat je ja, misschien juist. ook vervelende dingen ziet, moet je het ook wel eens luchtig houden. Ja, precies, natuurlijk. Ja. Ja. En er is ook zeker tijd voor begrip voor de patiënten en voor het leed wat mensen hebben. Maar uh, ja. af en toe, uh, gewoon collega's onderling, kan ik wel eens lachen. Ja, grapjes maken. En ziet u dat het aankomt? Helpt dat bij patiënten misschien wel? Ja, ja zeker als mensen gespannen zijn en je maakt nog een grapje, ja. dan... Uh, dan ja, kunnen ze het soms beter handelen. Ja, en we zien niet alleen maar vervelende dingen hoor. Maar uh, het helpt wel. Ja, ze zeggen ook altijd, jullie zijn zo vrolijk aan de balie. Nou, dat is een compliment. Ja. <laughs> met wie heb jij de grootste lol? Oh, Wat dat zijn persoon? denk ik de uh, vrienden van atletiek. Hebben we hebben altijd wel heel erg uh, veel plezier met z'n allen. Als we een beetje met z'n allen gewoon gek aan het doen. En lekker, lekker sporten, lekker trainen. En dan nog, uh, is het altijd wel leuk gezellig. Ja. ja. Ja, tijdens de training is het gewoon uh, plezier dus, lol? Ja, meestal wel. Af en toe ook natuurlijk best wel serieus. Want je wil natuurlijk wel ergens komen. Maar we hebben altijd wel gewoon heel veel plezier met elkaar, uh, zeg maar. Geeft de, de atletiek zelf ook lol? Een uh, boost of zo? Ja, eigenlijk voor mij wel. Het is in ieder geval, na, ik zit al zeven jaar op, dus het is altijd wel gewoon een soort... Waar je energie ook weer uithaalt, in plaats van de hele dag op school zitten, even lekker buiten. Precies. En wat is dat ook weer? Atletiek dan? Hardlopen? Ja, van alles hardlopen, verspringen, hoogspringen, polstok springen, kogelstoten. Ja, heel veel. Oké. Dus multitaskers zijn wij eigenlijk. Ja, mag ik tuin tweeëren? Met wie heb jij de grootste lol? Met mijn vriend toch wel? Ah, <laughs> ja, en tuurlijk. mijn collega's ook al moet ik zeggen hoor. Ik, ja? heb, uh, ja, ik heb een collega, daar ben ik nu mee aan het werken en daar kan ik ook uh, heel veel lol mee maken, dus dat is ook heel gezellig. Maar uh, het meest met mijn vriend, ja. En gaat dat vanzelf of moet er iets voor gebeuren? Ja, muziek dan misschien? Ja. <laughs> um, nou, ik moet zeggen, ja, als je al een tijdje bij elkaar bent, dan ben je best wel op elkaar ingespeeld. En nou ja, we hebben een beetje dezelfde lol om een bepaalde dingen, dus dat is heel leuk. Oh ja. ja. ja. Dus, uh, en nou ja, bijvoorbeeld als ik aan het werk ben, hebben we natuurlijk ook muziek de hele dag opstaan. En als er dan even een, uh, een hitje voorbij komt, dan uh, kunnen we daar wel even de radio wat harder bij aanzetten. En dan Wordt kunnen we een rol maken. Wordt er gedanst? Nou, bijna, bijna wel. Een ja, een beetje. Oké, okay, nou helemaal leuk. Hartstikke bedankt Dankjewel. bedankt voor de reactie. Doei doei. Hoi hoi, dank. ZVM. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Hoe heeft het zo weer kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen, in een van de tijd.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 Ik zie ze schrijven over wijen zijn. Ik tel alleen verliezers De maalstroom van de tijd. Ik kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Of alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet mee was? Ben ik de cirkel ingesloten?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 Che porto qui dentro di De geweldige muziek van Eros Ramazzotti natuurlijk op deze zondagmorgen. Terwijl het buiten zo'n graad of een vijf is, bijna een zes intussen. Het is geen slechte dag vandaag eigenlijk, voor februari zou je kunnen zeggen. Best wel hoge temperaturen. Dus gaat ze onderbinden, dat gaat niet meer lukken dit jaar denk ik. Als ik zo de temperaturen en de vooruitzichten zie voor de komende tijd. Hmm. Uh, oh ja, verder hoorde je natuurlijk een hele mooie van Dicky Dex morgen. Komt het goed? Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. Want hij wilde dat nummer graag horen na zijn reportage. En over verzoeknummers gesproken. Straks na 12 uur kan het weer. Jouw verzoeknummers indienen, dat kan nu al. En we gaan ze na 12 uur voor je draaien, natuurlijk, mijn collega's. Um, wil je. Iets horen waarvan je denkt: Hoi hey Blokhuizen, je draait dit niet in je show, maar ik vind dit hele belangrijke en mooie muziek. Ga dan naar onze website www.omroepzvl.nl www.omroepzvl.nl en dien daar je verzoek in. Je kunt daar even een tabblad aantikken met verzoekje. Vul je gegevens in en maak er een leuk verhaaltje van, want dan lezen we dat met alle plezier voor via Omroep ZVL. Ga dus naar omroepzvl.nl en uh, nou, zorg ervoor dat jouw muziekkeuze straks na 12 uur wordt gedraaid. Mijn muziekkeuze hoor je nu. En deze, die kan eigenlijk niet missen. Zijn grootste hit in Nederland en Vlaanderen was natuurlijk Het Café zonder bier. Maar deze is ook wel een beetje van toepassing hier in Terneuzen en in Zeelands Vlaanderen. De lichtjes van de Schelde van 100 jaar geleden. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan.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 Disco discomuziek hier bij ZVL Van uh, Kenny Staten Natuurlijk Young Hearts Run Free En inderdaad, werkelijk waar Wat is het nummer van de Bobby was Wat? 1952 Allemachtig ja, Lekkere oude meuk hier bij ZVL Het loopt wel aardig tegen het einde van de show Och, wat schiet de tijd op mm, Vervelend, want ik heb nog zoveel mooie muziek voor je Maar ja de tijd zit er bijna op, maar ik heb nog dit bijvoorbeeld voor je. Cindy Youngblood, If Only I Could. Peace, Caring about our loved ones Trusting ourselves Sharing our feelings Believe me, if fall Het was hem. Jawel, Sydney. Dungbler. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je koffie met me hebt gedronken. En uh, misschien heb je al mee zitten snoepen. Of heb je geontbeten. Of ben je bezig met de brunch. Allemaal uitstekend. Ik wens je nog een hele mooie dag trouwens bij ZVL. Zometeen met de verzoeknummers. Komt helemaal goed. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van ZVL volgende week zondag om 10 uur. Ik ben hier en ik hoop jij daar. Tot dan.